Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant zijn meer dan 40.000 kippen omgekomen. Op een boerderij in Heusden in Brabant zijn meerdere stallen afgebrand. Volgens de brandweer zijn er minstens 43.000 kippen omgekomen. In de stal zaten 63.000 kippen. De brand is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat nog uren duren.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 ...naar dit verhaal gekeken worden. Vorige week sprongen een paar gemeenten nog bij... ...omdat een grote opvangtent in Ter Apel moest sluiten... ...en honderden asielzoekers een bed nodig hadden. Ga je Koningsdag in Eindhoven vieren... ...laat dan je flesje wijn of blikjes bier maar thuis. De gemeente heeft voor woensdag een glas- en blikverbod ingevoerd. En Kom je met de trein, dan staan er buiten het station plastic bekers klaar... ...om je bier in over te schenken. Hennie Vrienden is overleden. De zanger en bassist was vooral bekend van Doe Maar, een van de grootste Nederlandse bands in de jaren tachtig. De is van mij, is dit alles. Heb niemand nodig dat over dus hoe verliefd jou. In 2000 kwam de band weer bij elkaar en stonden ze 16 keer in een uitverkocht Ahoy. Waaraan de zanger is overleden is niet bekendgemaakt. Wel was hij al een tijd lang ziek. Henny Vrienden was 73 jaar. Het weer, een beetje zon in het noorden, in de rest van het land veel nattigheid... en het is op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 10. Morgen opnieuw veel wolken, af en toe zon en 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Viede tussen Hoofddorp en Zoetenbouw Rijndijk. 16 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad bij Knopend Zaandam, 3 kilometer Viede met daar 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Yeah.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 nieuws kunnen volgen. Een wilde staking van KLM bagagepersoneel heeft geleid tot een chaotische dag op Schiphol. En aan het einde van de ochtend riep Schiphol zelfs op om niet meer naar de luchthaven toe te komen. Er waren diverse vluchten van het KLM geannuleerd. En de staking is inmiddels wel beëindigd, maar nog steeds chaotisch daar dus.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 Het was al voorspeld dat we te weinig personeel zouden hebben. Dat was één. Dus die drukte opvangen was één. Maar ja, die wilde staking komt daar dan nog eens een keer overheen. Ja, dat was echt een uh, probleem. Dus. Uh, ja. Nou ja, hopen dat het snel allemaal opgelost is uh, daar op uh, Schiphol. Vandaar dat we begonnen met de Motors en Airports U3 alweer. Ja, en we gaan natuurlijk ook zometeen uh, gaan, hebben pitreport. Report. We gaan uitgebreid terugkijken op de kwalificatie voor de sprintrace. Uh, die om half vijf van start gaat.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 into the deep the evidence she requires. Takes five, she's got proof. Don't think it when it comes to me. my manage, so she smiles, but that's cruel. If you knew what she think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 De power. Zag ontervierte, zat ik zo vuil. Toen al estoy ze wat ik erin. Tuurlijk, ik ben een man van de straat. Ik ben een man van de straat. Ik ben een man van de de een de de power gene. si tú quieres yo te pago el jean. te llevo mandarin mandarín y te hago blin blin, mi iPhone suena ring ring, me está llamando el dinero fácil, o en mi drip, esa gasta lo toca busca guayeteo fumeteo, que yo me la robe y formo el pariseo, a mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo, como yo a ti te leo así que toma un guaracheo, he sido me y ahora mismo te volteo más, tú eres la única que sabe mi deseo. Yo no te bromeo, baby, hablámoslo sin miedo Nana, dime si tú estás para mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pa' el jean Nana, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche Medellin, Medellín Y te pa' el jean Ey, ey, Ramos J Al más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 1-0 achter in de 79 minuut. Nee, 74 minuut. En even later... Uh, 6-7 minuten later werd het uh, 0-2. Aan de scrimmage. Beetje onterecht. Die eerste was wel een mooi doelpunt. En ik moet zeggen dat de voetballer inderdaad had iets beter voetbal. Ik kreeg ook even de betere kansen. En wij niet. Maar ja, net maakten we toch nog even 1-2. Oké. Okay. We we nog...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 In ons eigen trap van Pieter genomen. De vijfdrap. Die heeft Soefi aan de bal. Die gaat morgen de linkie komen. Ik stel hem binnen in de kast. De kastje met Chalweer. Nee. Soefi aanweer. Soefi aan de rijke bal grijpt. En uh, jongen al net over. De bal is nu weer bij Daan. Filip vrije van de linnen. Een haardmaakte haast langs de lijn. Jeffrey, soms in het middenbouw, die gaat zijn mannetje voorbij, die paast zich terug, maar dat viel op. Wordt keihard genoeg, dan kan je nou in. ja, ze wachten maar, ze wachten maar, kan je maar inderdaad in? Maar dat doen ze niet, Want ik ze weer bij jonge land. Nou ja, zonde zeg. Ik vrees het ergste, heren. Ja, het ziet er niet uh, best ja. uit, uh, in, maar... in ieder geval. Nee, nee, nee. Het, het wil allemaal net niet. Nee, nee, ja, dat, dat, is, dat is duidelijk. Nou ja, Jan, helaas dan toch een ja, eigenlijk niet echt verwachte verliesvraag. Nee, absoluut niet. En ik, ik hoop dat misschien de tegenstander zo'n punt laten liggen dat de schade niet zo heel erg is. Maar ja, je weet het niet. Ik weet, het niet. Nee. Ik weet het nog niet. Ik weet er nog helemaal niks van. Nou ja, we gaan ervan uit dat uh, 1-2 ook de eindstand wordt. Dankjewel Jan voor je bijdrage ja, vandaag. Gaan. Anders laat ik het weten. Ja, zeker. En geniet van het uh, mooie weer. En we gaan elkaar volgende week dan weer uh, spreken. Ja, we gaan toch even weer Oké, okay, gaan we zeker Sorry. doen. Dankjewel hè. Sorry. Hoi. Tof. I want you to want me. Het is leuk, leuk als uh, van een uh, plaat de live versie ook daadwerkelijk uh, de hit wordt. Nou, dat geldt ook voor uh, deze single uit de jaren 80, Die we eigenlijk met z'n allen nog wel uh, mee kunnen doen. En het blijft wel een leuke plaatje ook voor op de radio. Shipwreck and I want you to want me. Het is half vijf geweest. Uh, de dier keizer stelt zich even aan je voor. Uh, ik ben een Duitse herderman van net één jaar jong.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 En als ik de videoclip van deze van Bart Heemskerk en Ze Zei Hallo bekijk, dan zeg ik ook Hallo dan. Jeetje, Mineetje zeg. Ongelooflijk, hè? wat een lekkere muziek. Uiteraard naar het origineel van René Froger. En Just Say Hello. Zodanig gaan we even praten met. Ja, ik hou dit gewoon als vluchtplaat, gewoon Fred. Met Fred Heij. Zometeen naar deze. Blussen, aderlagen, dode mussen aan de wodka te rusten Ik heb anders mijn diploma's Ik zeg het je niet zomaar, het is pompen of verzuipen En we zeggen nooit homa maar me als toeter op mijn voeten. Een complimentje voor je vader en je moeder Je bent helemaal met diepen en je laat me zo genieten Daakbril op en mijn daken in de wieper Ik wou bijna zeggen over de sprintrace uh, Albert Jansserijen, rondjes, hè, zullen we maar zeggen. Ja, want uh, Leclerc die heeft uh, toch wel een redelijke voorsprong ook, uh, op de nummer 3, uh, Perez. En Max zit er tussenin op uh, 1,3 seconden. Dus uh, Max kan het tempo van Leclerc nog wel aardig uh, bijhouden. Ondanks dat uh, Leclerc al diverse keren de snelste ronde heeft neergezet. Die net werd neergezet, trouwens, door Sergio Perez.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 Albert-Jan? Ja, die is wel lang geleden. Die blijft wel geleden. Blach geleden. Ja. Oh god, oh, god, god. <laughs> er staat me vaag iets bij. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Hoe heet ze? Dat ben je dat, dat vergeten? Dat ben ik vergeten. Hoe ze heet, ben dat, ik ze vergeten. heet ben ik vergeten. dat ben ik vergeten. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Frit. Nou, zometeen uh, verzoekplaat ook weer. Uh, welkom. Ja, zfmartisten.nl, Even een mailtje sturen. Dat heb ik even niet goed verstaan. Wat zei je nou? Artisten. NL. Kijk, een kind kan ja, de was doen. Zo, zo is het. En, uh, en anders eventjes bellen. Mag ook. Nou, zeker. 57 of 5731969. En dan komen ze vanzelf hier terug. Zo is dat. Nou, we zijn de sprintrace uh, aan het kijken trouwens. Nog uh, vier ronden te gaan. Leclerc op uh, plek 1. Maar uh, Max komt wel heel snel dichterbij. Uh, albert Ja, hij stond bijna over een uh, ruime seconde heen. Maar het is nu uh, 0,5. 6.62 heeft hij, kon... hij ook DRS dan uh, nee hè? hij komt eraan ofwel ja, met de sprintrace natuurlijk moet, moet je DRS hebben toch geen idee of dat kijk kijk kijk kijk oh nee kan ik het weer net niet zien nou, oké okay. spannend nou, ja. dus uh, spannend slot met uh, ja. nog uh, inderdaad een kleine 17e voorsprong voor uh, Leclerc en Perez zit er op uh, 6,5 en seconden achteraan